Er zijn volgens de Milieuorganisatie veel te veel visserschepen die nu de zeeën bij Afrika leegvissen. Greenpeace zegt dat daardoor miljoenen Afrikanen worden gedupeerd. De zes actievoerders in de zijn opgepakt voor vernieling. Het weer bewolkt en het kan wat regenen. Het wordt een graad of 10. Daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond trekt de wind flink aan en gaat het regenen. Ook zijn windstoten mogelijk. Morgen is het droog en iets meer zon en met 8 graden wel iets frisser. Dit was het.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 Dan, voortheeft Dan voortheeft het. Het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Zie en M. Dit is Kerst. Met ZFM. en M. Met menu. De Winterse 50. De Winterse 50. 2011. 2011. Dit was de top 3. Was de top 3 van 2010. 3. All I want for 2. Dit was de nummer 1 in de Winterse 50 van 2010. Ja. Tussen 50, tussen 50 50. Ik ken als we. Fan brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 49 Het is Buiten is het koud. Binnen is de winterse 50. 46. 46. Zfm Zfm Dit is de Winterse Vijftig, 50 non -stop. Non -stop. So... When, When the band finished playing, playing, they held out for more Sinatra so sure was swinging, all the jokes they were singing We kissed on the corner, then danced through the night Winterse feiten. 2011 Vier 44 I'll be home For Christmas You can plan half snow and mistletoe and presents by the tree Christmas Eve will find me Where the love light gleams, I'll be home for Christmas.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 you Steeds. Hoor je op ZFM. ZFM. Heel lang geleden voor de allereerste keer. Nou, dat had je moeten zien, Het was verschrikkelijk. Slecht weer lag je daar te bibberen in een koude koeienstal. In een krimmige met een nos en een ezel, dat was al. Maar boven in de lucht kon je een sterke zien staan. Dat als maar zat de vonkeren dringen wegwijzertje aan. En het heeft niet lang geduurd, of dat. Ze ook mochten komen, babysitten. Ze schonken een robalatten en een grote potvernis. Een salam in mijn en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar Vijzen en een bor. En aan Jezus een shalken en een drugsje in die Maria kreeg een zaksement met een grote rozen strik. En een potlood en een gommeken om te gomme kreeg ik. Deze is geboren, alleluia. Hallo. Deze een is. In een badgevolg volle stroom. De heilige Christiën hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, in zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier met mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou, garbe sukkelaar. Die kleine, die is van mij, want ik was de mooie vaar. Jozef gaf de geest een mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia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 de muziek voor onder de kerstboom. Dit is de winterse 50, 2011. De kerst op de radio. Zie brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. 41. van de nummers 50 tot en met 41. 50. That's Christmas means. 41 you know like you De winterse 50 wens je fijne kerstdagen En de grootste kersthits aller tijden de winter of 50, 50, 40, 40. Precious boy child, Jesus Christ was born on Christmas day. 20 ze vijftig, 20 Zeg 50. Dan wens u allemaal fijne dagen en een voorstel.